6 uur Robert Baltus met het NOS Journaal. Verplegers- en verzorgersvakbond Nu91 is tegen het plan... om verzorgers en verplegers voorlopig geen salarisverhoging meer te geven. Het kabinet wil 4 miljard extra bezuinigen... om het tekort dat voor volgend jaar voorspeld wordt te voorkomen. Een miljard zou moeten komen uit een vrijwillige nullijn voor de zorg. De zorgvakbond zegt dat het kabinet helemaal niet over cao's gaat.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 De politie denkt aan een ongeluk, ook al omdat er te veel mensen aan boord zouden zijn geweest. Oudspeler en trainer van Vitesse Theo Bos is gisteravond overleden. Bij Bos werd begin vorig jaar al vleesklierkanker ontdekt. Bos speelde zijn hele carrière voor Vitesse. Vanaf 2009 was hij twee jaar hoofdcoach voor de Arnhemse voetbalclub. Theo Bos is 47 jaar geworden. Het weer het koelt af tot het vriespunt en het kan motregen vallen... Overdag en in het weekend geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, op deze vrijdag 1 maart, de dag na de cijfers van het CPB. Was het nou reden voor optimisme of moeten we ons zorgen blijven maken? Nou, het kabinet kiest in ieder geval voor investeren en bezuinigen. Ze willen bijvoorbeeld een nullijn in de zorg. Iets dat bij u hoorde dat zojuist verplegers en verzorgenden niet goed valt. U hoort ze vanochtend. Het zal voor de coalitie nog knap lastig worden... om tot een akkoord te komen met sociale partners en oppositiepartijen. Misschien even kijken naar de Verenigde Staten. Daar ruzie je de Republikein en Democraten, maar door over de begroting. Gevolg is dat vanaf vandaag... Vandaag 85 miljard dollar aan bezuinigingen. Gewoon automatisch ingaan met alle gevolgen van dien. Verder de allerlaatste dag gisteren van het pontificaat van de paus. Het overlijden van Vitesse-icoon Theo Bos. En discussie over schaliegas. Geen Mark-Robbie Visser vanochtend, wel Joris van der Kerkhof. En die trekt zijn laarzen aan. Ja, maar Lara, want jongeren die trekken weg van het platteland. Maar plattelands jongerenorganisaties zijn springlevend. Hier in Gelderland wel 100 jaar. Feest vandaag, de koningin komt langs bijvoorbeeld uh, bij Lisette Arens. 22 jaar in de bezit van een vriend, 165 koeien, 145 kalfjes en vier kippen. En de muziek vanochtend, onder andere van Forner. Zeven minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Theo Bos is overleden. 57 jaar werd hij. De oudspeler en trainer van Vitesse leed aan alvleesklierkanker. Kort geleden sprak studiosportverslaggever Joep Schreuder met Theo Bos over zijn ziekte. Vitesse-icoon zei daarin: niet boos te zijn dat hij zo jong ziek is geworden. Nee, ja, wie moet boos zijn?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 Ik probeer mentaal daar wel sterk te blijven. En, uh, de, de, dus, dus niet opgeven in de zin van... ja het is gebeurd en uh, laat, maar, laat het maar ja. gebeuren. Vorig jaar werd duidelijk dat Bos kanker had. Zelf zag hij niet op tegen de dood. Hij vond het vooral moeilijk voor zijn naasten. Ik denk dat het uh, meer voor mijn omgeving... Uh, ja, daar, daar vind ik het wel uh, heel erg voor. Ik heb natuurlijk kinderen van 20, 16 en nog een meisje van 8. Ja, als je daar aan denkt... Dan, uh, dan is het moeilijk. Ja. Voor mezelf niet. Nee? Nee. nee? nee, ik heb zoiets van... Is, uh, ja. op, op het moment dat het zover is, dan, uh, ja, dan, dan is het voor mij over. En de rest gaat door. 47 jaar is hij geworden voetballer en trainer in Mr. Vitesse Theobos. Geen feest op 30 april voor agenten van de Nationale Politie. Want alle verloven zijn ingetrokken voor de inhuldiging van koning Willem-Alexander in Amsterdam. Agenten uit het hele land zijn nodig om het korps te ondersteunen. Wij verwachten dat we naast de 3000 eigen mensen... dus ongeveer 6000 mensen uit het land zullen inzetten... om die dag ervoor te zorgen dat we een groot veilig feest in de stad hebben. Burgemeester Eberhard van der Laan verwacht op 30 april... zeker 700.000 à 800.000 bezoekers in de stad. De bodemdaling in Groningen is erger dan de NAM naar buiten brengt. Dat zei oud-NAM-ingenieur Adriaan Houtenbos gisteren in Nieuwsuur. Hij analyseerde zelf gasvelden in Noordwest-Friesland en trekt andere conclusies dan de nam. In eh, 1997 hebben we achteraf geconstateerd dat een, eh, een onverklaarbare versnelling van de bodemdaling plaatsvond. Dat is een tijdje aangezien en in 2008 was het zo ernstig dat men eh, de kraan heeft dichtgedraaid. Desalniettemin eh, ging de bodemdaling daar door als een speer.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 De inwoners van Groningen maken zich grote zorgen over de gaswinning. Vorige maand waren er vier aardbevingen in de provincie... waarvan twee op dezelfde dag. De Belgische verdachte van de mishandelingszaak in Eindhoven... kan in België alleen voor de jeugdrechter komen. Pas als je 18 jaar bent, val je in België onder het volwassenrecht... zegt een universitair docent strafrecht in het Eindhoven's Dagblad. In Nederland is dat al met 12 jaar... De advocaat van de verdachte, Freddy Mos liet gisteravond in Pauwen-Witteman... duidelijk blijken dat hij aanstuurt op een berechting door de jeugdrechter in België. Wij zijn van oordeel dat de jeugdrechtbank in zijn thuismilieu... daar een veel betere garanties gaat geven op een, op een goed een behandeling van de zaak... waar alle aspecten aan bod gaan komen. Overigens is het jeugdstrafrecht in België anders geregeld dan bij ons. Het land kent geen jeugdstrafrecht, maar een jeugdbeschermingsrecht... De straffen die worden opgelegd zijn niet te vergelijken met het volwassenrecht. 50-plus-leider Henk Krol plaatste gisteren een verrassende boodschap op Facebook. Dat bericht luidde, net een informeel gesprek met deel van de achterban gehad. Nadeel blijft toch dat ze een beetje stinken, die oude mensjes. Nou, dat bleek een grap te zijn van ProNieuws. Aanleiding was de veroordeling van Krol. Die had ingebroken op de website van een laboratorium... waar hij patiëntdossiers had ingezien. Krol kon er wel om lachen. U bent, gehakt, ouwe bent gek, Ik Wat leuk <laughs> dat ik nog eens gehecht zou worden. Had je niet verwacht, hè? Nee, dat had ik niet verwacht. Een boontje kon door zijn loontje. Jan Roos van Pornieuws. Pornieuws wist Krols Facebook-account binnen te dringen door het antwoord op de zogeheten controlevraag goed te raden. Ze moesten antwoorden wat de geboorteplaats van de moeder van Krol is. Nou. Dan de kranten. Ik ga eens even zien wat erin staat. De eerste blik in de ochtendbladen van vanochtend. Nou, dat gaat vooral, dat zie ik al in een oogopslag, over de CPB-cijfers... en de reactie daarop van het kabinet. Um, en je merkt toch dat de kranten zoeken naar goed nieuws. Bijvoorbeeld in het AD. Eindelijk weer groei na twee jaar krimp luidt daar de kop op de voorpagina. Stijgende export zorgt voor licht economisch herstel... Uh, daaronder het stuk na vier jaar crisis trekt de economie volgend jaar eindelijk weer ietsje aan. Dat is wat het Algemeen Dagblad eruit haalt. En dat gebeurt eigenlijk ook in de Volkskrant. Moet ik wel eventjes naar uh, pagina 4 en pagina 5. Lichtpunten in de crisis. Ook die krant zoekt naar het goede nieuws. Um, en tekenen een sterrenhemel in de vorm van Nederland met wat puntjes. Er is geen koude oorlog bijvoorbeeld, zeggen ze. Of acute dreiging van een groot militair conflict. Dat is positief, het scheelt een hoop geld. Uh, en Westerse merken en producten hebben een goede reputatie... in de meeste opkomende markten. Een van de in totaal 21 positieve punten... die de Volkskrant eruit pikt vanochtend. Kijk ik maar eventjes naar De Telegraaf tot slot. Grote kort drankpolitie is daar de kop vanochtend. De controle op het alcoholverbod voor jongeren dreigt uit te lopen op een enorm fiasco, schrijft de Telegraaf. Voor het nalopen van duizenden cafés, slijterijen en supermarkten is nog slechts een handjevol gediplomeerde gemeentelijke controleurs. Dat vanochtend in De Telegraaf. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen.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 I'm worried that I blew my only charms. Whisper. Mumford en Sands met Whispers in the Dark. Als we dat dan toch over jong hebben, Joris van der Kerkhoff, kon er maar in. <laughs> ja, heel veel jonge mensen op het platteland, hier in Gelderland... die zijn vandaag ontzettend blij omdat ze met de koningin mogen praten. De koningin, een van haar laatste uh, bezoeken, een van de laatste tien uh, bezoeken. totdat ze ermee ophoudt als koningin. is uh, aan, uh, aan Gelderland Steenderen, Doesburg, uh, daar in de buurt. Uh, daar is een jongere organisatie, een plattelandsorganisatie. en die, uh, die vieren vandaag feest. 100 jaar uh, bestaan ze. En ik ben bij Lisette Arens. Prachtig. En Lisette, heb ik gehoord. Heeft vier kippen. Dat was dus een van de kippen. Uh, waarschijnlijk. Want het is een, een plek. Het is inderdaad nog ontzettend donker en koud en regenachtig en vervelend. Uh, maar er zijn hier drie, vier boerderijen bij elkaar. En ik ben op zoek naar uh, nummer 24 A. En misschien uh, roept deze kip wel, je moet hier zijn. Maar dat zou we, het zou dat het misschien zo de, de, de mannetjeskip zijn, Joris. Uh, is dit een mannetjeskip? kip? De haan, ja. dan dat. Is dat nou een haan? Er zijn mensen op het platteland die er allemaal verstand van hebben. Die komen dan bij elkaar. Het bijzondere is, uh, zo... Um Staat in de artikelen ook over het 100-jarig bestaan van deze plattelandse organisatie. Jong Gelderen noemen ze het hier in de volksmond in ieder geval. Dat als ze bij elkaar komen, overigens ook wel handig om te weten, je bent jong tot je 35ste bij elkaar komen ze zijn hier met z'n 1600, uh, 1600 bij elkaar, dat ze ook een vuist kunnen maken... als groep van jonge mensen hier op het, uh, op het platteland. Waar een, aan de ene kant heel ver gezegd wordt... iedereen trekt maar weg naar, naar de grote stad, Arnhem uh, in dit geval. Uh, maar uh, hier blijven ze blijkbaar met z'n allen. En de boerderij van, uh, van Lisette is een boerderij... met uh, 165 koeien, 145 kalven en uh, vier kippen. En misschien ook wel een haan, maar ja, die houdt dan nu op dit moment... als je erom vraagt, houdt hij zijn mond. Zo handig, Ik weet niet waar die vandaan kwam. Ja, Ergens, ergens uit een box. Um, Lisette gaat vertellen over waarom ze eigenlijk voor het boerenbedrijf gekozen heeft. En daarna gaan we met haar... En ik weet niet hoeveel beesten we meenemen naar de plek waar de koningin uh, vanmiddag komt. Gaan we herinneringen ophalen aan de afgelopen honderd jaar. Hoe ging dat nou honderd jaar geleden? Hier dat er is niemand die daar iets over kan vertellen. Heel zachtjes op de achtergrond. Uh, maar er zijn wel uh, foto's en er zijn heel veel verhalen van, van, van vroeger en van nu. We denken na over eerst en we kijken naar de toekomst. En oh, dit is een kalfje. Ja, het is donker ook. Er staat een, uh, dit is kalfje nummer 4. Er staat een box met 4 erop. Daarnaast staat nummer 2. In die box is het kalfje nummer 4 weggetrokken. Maar kalfje nummer 2 is veel nieuwsgieriger. Maakt helemaal niet zoveel geluid als die kippen. En die hanen. Deze kunnen we rustig aankijken. Eens even kijken. Deze is jong. Ja, hallo. Schrik toch een beetje. Ja. Gaat een beetje oh, trappen met de poten. Zullen we maar niet uh, doen. Daar zullen we even op Lisette wachten van 22 en met die vriend en die 165 koeien. En dit was dus een van de 145 kalveren. Om met die jonge mensen te praten over nu en het verleden en de koningin. Wij kijken er naar uit. Joris van der Kerkhof vanochtend bij de Platte Landsjongeren. De pensioengerechtigde leeftijd op Curaçao wordt verhoogd van 60 naar 65 jaar. Maatregel gaat vandaag al in. Voor mensen die 56 jaar of ouder zijn, komt een overgangsregeling. Mensen die deze maand 56 worden, vissen achter het net. Voor hen is de appel zuur. Correspondent Dick Draaier zocht zo'n pechvogel op... op een school in Willemstad. Oké, okay, dames en heren, gaan jullie zitten. Klas V3...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 De bijna 55-jarige lerares Engels Tieneke Knaap in Willemstad-Curaçao. Zij moet dus nog een jaartje of negen door. Het NLS Radio 1-journaal Sport. is weer eens uh, opschudding in de schaatswereld. Want Sven Kramer heeft zich afgemeld voor de 10 kilometer... vanmiddag bij de wereldbekerwedstrijd in Erfoort. Uh, omdat ik uh, de met de week al rond uh, ja, mijn eigen lichaam best wel geforceerd heb. En uh, ja, om binnen tien dagen weer een uh, tien kilometer te moeten rijden... is gewoon op dit moment veel van het groeien. En laat nou de tien kilometer in Airfoot... het officiële kwalificatiemoment zijn voor de weken afstanden. En als Kramer niet meedoet, mag hij eigenlijk ook niet rijden. Zou je denken in ieder geval. Maar de schaatsbond heeft daar iets op bedacht, directeur Arie We hebben in de selectiecriteria staat gegeven... dat we voor alle wedstrijden een aanwijsplek mogen gebruiken... Maar dat doen we alleen voor mensen die ook dan op een podium zouden kunnen staan. En Sven Kramer behoort tot die categorie. Maar betekent dat ook dat hij nu al aangewezen is? Nee, nog niet. Want dat zou niet respectvol zijn richting Bob de Jong en Jord Bersma. Ook zij zijn in staat om onder de 13 minuten te rijden. Zij zijn eigenlijk met z'n drieën de beste drie 10 kilometer rijders van Nederland. Er kan morgen iets gebeuren. En zou er iets heel geks gebeuren, dan kan het gek. Ja, dat kunnen we nooit beschrijven. Want er zijn zoveel dingen die we met z'n allen zouden kunnen bedenken. daarvoor hebben we te weinig uitzendingstijd, denk ik. Dus laten we dat beperkt houden tot een calamiteit. En dat zullen we dan morgen moeten overzien. Maar wij gaan ervan uit dat morgen alles goed gaat. En als alles goed gaat en Jorrit en Bob de Jong worden morgen, staan hier bij de top drie. Dan zullen we ze samen met Sven Kramer naar het WK gaan. Ja, als als als. de koop ze niet vertellen wat de calamiteit zou kunnen zijn. Nou, de coach van Jorrit Bergsma mijn Bob de Jong, Jillet Anema, kan wel iets bedenken. Je bent zo goed als je laatste afstand. Uh, Sven rijdt 13.11.86. Op het WK. Allround. Ja, ja. en ik denk dat uh, het vergelijkbaar is, Airfoot. dus. Uh, als er drie jongens zijn die sneller rijden dan die tijd... dan denk ik dat zij meer recht hebben op die plek dan Sven. Maar die koop ik daar heel anders over. Ja, maar dat mag hij Mahari heel anders over denken, zeg maar. Maar ik ga daar wel tegenin dan op dat moment. Ik denk ook niet dat hij daar gelijk in heeft. Ik denk dat ik gelijk heb als je zegt, uh, nou, die tijd, die telt. En het telt niet dat je uh, vijf, zes jaar geleden een wereldrecord gereden hebt. Het telt ook niet dat Bob de Jong en Joris Bergsmijn in Astana zo hard gereden hebben. Het gaat erom wat je hier doet en hoe je nu bent. En dat, denk ik, moet gewoon de selectie bepalen voor de 10 kilometer. Als het toch anders gaat hè, dan wat jij nu zegt, uh, vind je dan dat uh, Kramer een voorkeursbehandeling krijgt? Ja, natuurlijk krijgt hij dat. En Wat vinden we daarvan? Ja, daar ben ik het niet mee eens. Maar ik ben niet de beleidsbepaler. Ik ben degene die moet zorgen dat uh, de jongens goed voorbereid aan de start staan. En, uh, en de, ja, de KNSB, dat is degene die het beleid bepaalt. En die moet mensen afvaardigen naar Sochi. En dat doe ik niet. En wat gebeurt er nou? Hè? Wat jij zegt, van als er nou drie rijden, sneller rijden dan 13, uh, 11, Is er dan uh, oorlog in de tent? Nou ja, oorlog maak je alleen als je hem kan winnen. Dus uh, op het moment dat ik het niet kan winnen, dan uh, zal ik geen oorlog maken. Maar ik zal alle middelen uitzoeken om hem wel te winnen. Om zich te plaatsen had hij eigenlijk, Kramer, je moeten rijden. Nou, het had wel een hoop onzekerheid weggenomen. We hadden dit gesprek niet gehad als we hem gewoon gereden had. En het zijn maar 25 rondjes. Ja, nou, maar daar zit hem nou net te kneep. Want die 25 rondjes zijn te belastend voor de rug van Kramer, is de verklaring. Mijn rug moet gewoon heel zijn. En als, als mijn rug goed is, dan kan ik ook hele goede 10 kilometer rijden. En als mijn rug niet goed is, dan heb ik het gewoon, heb ik het gewoon moeilijk op mijn 10 kilometer. En uh, ja, dat is belangrijk. Maak je daar nu ook zorgen over? Want we hebben dat een tijdje gehad, die rug. Het was weer even weg. Ja. Maar is dat nu weer terug? Nou, het gaat altijd een beetje op en neer. En daar heb je gelijk in. En uh, ja, ik, ik kan gewoon niet te vaak uh, uh, zulke soort uh, belastingen van mezelf vragen. En uh, dat is ook de reden waarom ik nu niet rij, maar ik wel graag in soort rijden. Maak je dat ook bang eigenlijk? Um, nou ja, ik heb, ik heb het liever niet natuurlijk. En ik, ik heb liever dat ik gewoon 100% kan vertrouwen... en dat ik gewoon el, eigenlijk elk weekend het aan kan gaan. En uh, ja, dat kan nu niet. En dat, dat is zonder de balik van, natuurlijk. Want ik ben, uiteindelijk wil ik gewoon zo graag mogelijk rijden... en zoveel mogelijk wedstrijden winnen. En uh, als je daarin belemmerd wordt door het fysieke malheur is, is, niet leuk. Nou, rij je wel de ploeg te volgen? Ja. Is dat ook een soort uh, tactiek van jou? Van ik meld me af voor de 10 kilometer. De ploegtevolging doe ik lekker wel mee, vind ik koops leuk... En uh, dan is hij misschien wel gunstig gestemd? Nou, nee, nee, zo zit het niet in elkaar. Uh, de 10 pursuit is, is acht rondjes. En uh, hoeft niet eens allemaal op kop ook. En uh, de 10 kilometer is 25 rondjes. En uh, dat is gewoon te gek. De 10 kilometer wordt vanmiddag geschaatst. Na de laatste rit, die gaat tussen Bergsma en de Jong... weten we dus of er een nieuwe oorlog op komst is... of dat de KNSB goed heeft gegokt. Radio 1, het NOS-journaal... Het is half zeven, Jan van der Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Verplegers- en verzorgersvakbond Nu91 is Falikant tegen het plan... om verzorgers en verplegers voorlopig geen salarisverhoging te geven. Het kabinet wil ruim 4 miljard euro extra bezuinigen... om het tekort dat voor volgend jaar voorspeld wordt te voorkomen. 1 miljard zou moeten komen van een vrijwillige nullijn voor de zorg. Maar volgens de zorgvakbond liggen de lonen al erg laag in de sector. De NAM misleidt de bevolking als het gaat om de gevolgen van gaswinning. Dat zei oud-NAM-ingenieur Houtenbos in Nieuwzuur. Hij analyseerde zelf gasvelden en trekt andere conclusies dan de NAM. Volgens de NAM stopt bijvoorbeeld bodemdaling zodra de gaskraan dichtgaat. Maar volgens Houtenbos is dat hand aan de kraan principe een fabeltje. De JSF mag weer vliegen, dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie besloten. Een week geleden werd het testtoestel aan de grond gehouden nadat tijdens een inspectie een scheur in een turbineblad was gevonden. Die scheur zou zijn ontstaan doordat de JSF aan abnormale condities werd blootgesteld. En oudspeler en trainer van Vitesse Theo Bos is gisteravond overleden. Bos werd begin, bij Bos werd begin vorig jaar alvleesvlierkanker vlie, ontdekt. Theo Bos is 47 jaar geworden. Dan het weer nog. In het zuiden is nog grijs met soms motregen. Geleidelijk van het noorden uit meer zon. Het wordt 5 tot 7 graden. In het weekend droog en geregeld zon en een graad of 6. Ervaar het 5 weken lang. 5 volle weken lang. Het effect van Next. Lees de vernieuwde NRC Next nu. 5 weken voor maar 10 euro. 5 weken voor maar 10 euro. Ga naar nrc.nl/slash next en ervaar het zelf.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 Word lid van Max voor slechts 5,72 per jaar. En bel nu 0900 4x5 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Zonnepanelen, voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op zonzoekdak.nl. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Met het aftreden van de paus is de periode tot aan het conclaaf aangebroken. Daarvoor is kardinaal Simonus inmiddels in Rome aangekomen. Hij was in 2005 als Nederlandse kardinaal al betrokken bij de keuze van de paus. En dit jaar zal Simonus niet deelnemen aan het conclaaf... maar hij zal wel een bijdrage leveren aan de voorbereiding van het conclaaf. Verslaggever Theo Brugge sprak met de kardinaal. Dus de sfeer is uh, vol spanning, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb het zelf beleefd als een van de meest enerverende gebeurtenissen uit mijn leven. Meent u dat, ja? Ja. En waarom? Omdat je voor een geweldige verantwoordelijkheid staat. Je moet namelijk moet je voor het aanschijn van God moet je diegene kiezen die je, je het meest geschikt acht om het Petrusambt te vervullen. Ja. En dat is een geweldige verantwoordelijkheid. En dan onder het oordeel van Michelangelo. Dan moeten we... Bij jou zelf ideeën gaan rijpen, wie zal ik nou kiezen, op welke persoon. Ik ben naar het conclaaf in de tijd gegaan met het idee... het zal wel een Italiaan worden. Dat, toen kwam deze paus, uh, Johannes Paulus II, als buitenlander altijd Italianer geweest. En ik dacht, na dat lange pontificaat van 26 jaar... zal het wel weer een Italiaan worden. Maar het is een Duitser geworden. En dan in één keer... Komt dat naar boven? Nou nee, niet in één keer. Dat is een proces van, van, van de rijping. Ik heb in die negen dagen na het, de begrafenis van uh, Paus Johannes Paulus II... Uh, dan zijn er bijeenkomsten van alle kardinalen. Dus ook de boventachtigers. Dus daar hoop ik nu ook bij te zijn. Dan wordt er met elkaar gesproken. Dan hoor je collega's. Je spreekt met elkaar natuurlijk. Weet jij al op wie je stem gaat uitbrengen... Als het bevriende kardinalen zijn, want bij vreemden doe je dat. Het is een groot respect voor elkaar ook. En voor de vrijheid van elkaars wat, keuze. Wat ik me afvroeg, wanneer gebeurt dat dat overleg? Want waar slaapt u dan? Waar, waar spreekt u elkaar? Ik uh, was toen op het Nederlands College. Ik ben nu uh, op de Anima. Dat is het Duitse college. Daar heeft de rector mij een jaar of vijf geleden uitgenodigd. Waar daar ook woont. En Duits sprekende priesters die in Rome studeren. En als die kardinaren met elkaar overleggen, waar gebeurt dat dan? Eetje met gebeurt... elkaar? Of, of... Nee, dat, dat, de besprekingen waren in de, Paula, in, in de aula Paulo Sesto. Dat is een grote aula waar ook de bischoppen die nodig zijn. En daar waren de bijeenkomsten. En wat voor soort ruimte is dat dan? Dat, dat is een grote ruimte waar ongeveer een 300 personen in kunnen. En daar zit je dan met... Uh als alle kardinalen aanwezig zouden zijn... dan zijn er een 190 op de ogenblik. Lopen kardinalen dan in en uit? Kom je elkaar tegen? Eet je met elkaar? Hoe gaat dat? Je, je, nee, nee, je eet niet met elkaar, maar je hebt wel de koffiepauze en zo. Dus je spreekt met elkaar in de wandelgangen. Daar worden alle pro problemen besproken van de kerk en van de wereld. Ook van een opvolger waaraan die zou moeten voldoen. En dan weet u, met mij moet het schaap uitkomen met 30 poten. Want er zijn zoveel verwachtingen. En dat weet je wie de opvolger ook zal zijn. Die is beperkt. Die is beperkt in zijn mogelijkheden. Het is een mens. Met al zijn beperktheden. En in die periode, voor het conclave wordt er nog dan, niet over persoonlijk gesproken? Uh, ja, er wordt wel over persoonlijk gesproken. Bevriende kardinalen, die vragen aan mij. Weet jij al uh, op wie je hier stemmen gaat uitbrengen? Bij mij kwam het pas na de achtste dag. Dat u dacht van ik kan een naam noemen. Dat ik de... Na de achtste dag dat ik uh, moreel wist, ik ga mijn stem uitbrengen op die en die persoon. Maar dat was pas na de achtste dag. Dat gaat, is een proces en dat zal bij iedereen verschillend zijn. Er zullen kardinalen naar Rome komen die het nu al weten. En er zullen er ook zijn die in, zelfs in het conclaaf, de eerste avond van het conclaaf, zeggen: Ik weet het verrachtig nog niet. En het, uh, nee, ik ben heel erg blij dat ik het conclaaf niet hoef mee te maken. Ik ben blij dat ik van die verantwoordelijkheid af ben, want dat was werkelijk een worsteling. Ik heb daar persoonlijk mee geworsteld. wat is nou werkelijk verantwoord? En dat zei kardinaal Simonus tegen onze verslaggever Theo Verbrugge. Naar Kenia gaat maandag naar de stembus. De vorige verkiezingen, eind 2007, begin 2008, leiden tot grootschalig geweld. De nieuwe grondwet moet een herhaling van dat soort geweld voorkomen, onder andere door de oprichting van 47 regioparlementen. Correspondent Koert Lindijer volgt de campagne van twee kandidaten in de westelijke stad Kisumu. Yes. Mm. Yes. Elect James Weire and we are going to get a very young vibrant leader. Stem op mij, James Weir. En dan komt het allemaal in orde. James.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 En het scherpmes worden ze schubben van de Nijlbaars uh, af, uh, afgehaald. James, ben jij bang voor geweld bij deze verkiezingen? Niet echt. Ik ben niet I want ik weet dat er veel structuren in place. zijn. Wat hier in 2007 gebeurde, kan niet nog een keertje gebeuren in Kizumu. Want politici zijn er zich er nu van bewust dat ze geen uh, geweld moeten creëren zoals de vorige keer. Op een andere plaats in Kisumu voert Abdul Dubai-campagne voor een zetel in het regionale parlement van Kisumu. Talks about is to the sex. Een van de problemen is dat we verslaafd zijn aan vrouwen, maar u bent zelf zo populair bij de vrouwen. Um...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 Geweld uitbrengen. Uh, er zal geen zijn. Hoop dus op geweldloze verkiezingen aanstaande maandag in Kenia. U hoort een reportage van Koert Lindeyer. We gaan luisteren naar Brad Dallon en Femi Kuti. You know it's hard to be yourself, free yourself, to When all around you there are lies just to get you spied. Just to get you to buy something Crazy Van Brad Dennon en Femi Cootie in plaats uit 2009. Drama-series over het Koningshuis. Nou In Nederland is dat heel gewoon. Dat geldt niet voor België. Nog dit jaar wordt er wel in uitgezonden. Daar gaan we het zo over hebben. Dit is de verkeersinformatie. Johnson Hoka, Goedemorgen. Goedemorgen Lara. Nou, er is al vroeg een file door een ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Daar is er tussen het tussen Hardingsveld-Giesendam en Zwiedigdwest een file van drie kilometer. Wat verwacht je verder voor vanochtend? Dat zal wel nou, rustig zijn, vermoed ik? Ja, denk ik ook hoor. Vrij echt een typische vrijdagochtend. Ik verwacht eigenlijk rond half negen niet meer dan dertig kilometer, hoor. We gaan het zien. Tot later. Oké. Okay. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen. De Verenigde Staten willen minder afhankelijk worden van olie en zijn begonnen met het massaal winnen van schaliegas onder eigen bodem. Het is een omstreden methode waardoor het ook voor Hollywood interessant is om over zo'n relatief saai onderwerp een film te maken. Promised Land met Matt Damon is sinds gisteren ook in Nederland te zien. Ook hier willen bedrijven naar schaliegas boeren en dus ging verslaggever Jeroen de Jager naar de film met de directeur van een van die bedrijven.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 Het is aan een van ons het kan van ons allemaal Interessant, wel die film over uh, schaliegas en de boringen daarna. Uh, de Land met en uh, Jeroen de Jarge ging er dus naartoe. Um, we praten daar nog over door. Dat doe ik uh, later deze ochtend met uh, wethouder in Utrecht, Mirjam De Rijk. Want um, ja, het plan is dat daar geboord gaat worden onder Utrecht naar schaliegas. En deze wethouder maakt zich daar zorgen over. Hoort u later meer over op deze zender in het Radio 1 journaal. Dan, een, een, Joris van de Kerkhof. Ik vergeet, hem bij, ik vergeet je bijna helemaal, Joris. Sorry. Nou, dat is niet erg. Ik wil eh, er bijna al naar het Belgische doorbeuren. Koningshuis gaan. Maar, eh, nou ja, misschien is jij onze... dat ook nog wel veel mooier. Ja. <lacht> nee, nee, nee. Vertel. <lacht> dus is, nou, <lacht> er staat wel een soort koninginnetje naast me. <lacht> uh, op het platteland. <lacht> en ik was met uh, haar schoonvader aan het praten. Haar aanstaande schoonvader niet getrouwd, ja, zeker, hè? Ik ben niet getrouwd. 22, dus. Ja, dat kun je best trouwen, toch? Ja. Over, over platteland. En, en, en schoonvader dacht, Lara, dat uh, ja, jullie komen toch van de NOS... dus jullie zijn uit Hilversum, dus jullie komen allemaal uit het westen. Maar we hebben ook mensen uit het platteland. Echt. Mm. Ja, wie? U? Bijvoorbeeld. Nou ja, wat is platteland? Waar begint dat? En waar houdt het op, hè? Waar houdt het op voor u? Want u komt niet oorspronkelijk hier vandaan. Maar u komt uit? Bodegraven en daarvoor het Meidrecht. Klinkt wel een beetje platteland toch? Ja, ja, ja. Ze hadden een boerderij in Bodegaven, dus ja, een boerderij is toch wel sowieso een platteland, zou ik zeggen. Ja. En we zijn nu hier in Steenderen ja. um, bij uw koeien en bij de koeien van uw zoon en van uw aanstaande schoondochter. Uh, mij is het <laughs> nog niet, hè? Ah, ja. oh, oh. Tuurlijk wel. Um, en de kalveren en de kippen en. Ja, de Haan. Dat is een Haan. Eh, omdat jullie vereniging, Jongerenvereniging, Plattelands Jongerenvereniging, 100 jaar bestaat, eh, dat is best lang. Eh, hoe lang ben jij er al lid van? Nou, nog geen 100 jaar. Ik ben dus 22. Ik ben er, denk ik, zo'n um, 5, 6 jaar lid van. Ja, vanaf mijn 17... Je moet werken, hè? Ja, daar! Vanaf mijn 17 ongeveer. En wij was doelgroep uh, ja, 16 tot 35, Jongen, van 16 tot 35. Dus. Uh, ik heb nog even... En platteland, is dan ook echt alles van de, van de dorpen uh, hier in Gelderland? Of gaat het voornamelijk over jongeren? Uh, het gaat vooral om jongeren die zich verbonden voelen met het platteland. We hebben ook uh, uh, jongeren die lid zijn die bijvoorbeeld studeren gewoon in de stad. Maar die hebben toch nog een band met het platteland. En uh, ja, die zijn gewoon ook welkom bij ons. Ja. Het is niet zo van je moet uh, per se helemaal buiten afwonen of wat dan ook. Of in een dorp. Iedereen mag gewoon lid worden als je maar verbonden voelt met het platteland. En uh, jij studeert ook in het platteland, plat, Nee, je studeert niet op het platteland, in nee. de stad. Ja, ik studeer in de stad, ja, in Nijmegen. Ik studeer rechten. Maar, uh, nou ja, ik woon hier. Okay, je woont op de boerderij. Het ja. is een klein stukje. Nou, het is niet aangebouwd, maar een deel van een stal is het, denk ik. Uh, ja, vroeger bij, was het een, een, een uh, schuur voor kalfjes. En, en dan woon je, je met, uh, uh, met nou, de, de, de zoon van die meneer die net, ja, uh, net, ja. net voorbij kwam. En uh, vriend en, en schoonvader hebben dan uh, het, het bedrijf. Ja. En jij wil daar ook in. Nou, ik wil in eerste instantie gewoon agrarisch advocaat worden. Dat is uh, mijn eerste doel. En uh, ik hoop natuurlijk in de toekomst wel dat ik ook hier een paar dagen kan werken. Want dit is gewoon, uh, ja, dat is gewoon niet eerlijk om te doen. Ik bedoel, uh, ja, uh, op het advocaatkantoor waar ik stage loop, dat is echt superleuk. Maar ja, je zit wel de hele tijd achter een bureau. Of ja, nou niet de hele tijd, maar je moet heel veel met je hoofd bezig zijn En uh, als je dan een keer buiten lekker echt aan het werk kan, dat is ook wel eens lekker. Ja, bij deze bijvoorbeeld, die lekker aan het plassen is. Ja, Welke is... van de drie is het? Die linkse daar. Oh, nummer 19. <laughs> Dit zijn de kalveren die bij, bij elkaar zijn. Nummer ja. 19 is dan de box waar ze in zitten. Dit is nummer 742. Ja, de iglo, heet dat. De igloo. Dat, zeg maar, dat is een soort uh, wit hutje. Het lijkt echt naar de iglo. En uh, daar, zit dan een, daar kunnen ze buiten en binnen zitten. Zeg maar. Dus het is goed beschut tegen de wind. En ze kunnen ook lekker buiten uh, eten. Dat gebeurt op het platteland, dat gebeurt bij jullie vereniging die al honderd jaar bestaat. En dat kun je vanavond, vanmiddag, aan de koningin laten weten. Want die komt vanmiddag langs en dan kun je alles vertellen. Maar voordat de koningin langskomt, gaan we jouw verhaal nog een paar keer met je collega's de komende uren laten horen. Mm -hmm. Ik kan me wel voorstellen, als je dan zo'n zaak hebt als advocaat, dat je dan hier zo naar, die, naar het kalfje zit te kijken ja, en, en denkt: wauw, ja. Ja. ja. dat is eigenlijk ja, op je thema, denk ik. Hè? Ja, ja laten we dan maar doen. Ook naar binnen. Ja. Mm -hmm. okay. Nou, breek maar lekker op. Rustig daar, Joris van der Kerkhof tussen de Platte Landsjongeren en de Hanen. Zeven minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan naar het Belgisch Koningshuis. Een dramaserie over het vorstenhuis. Na de zomer zendt de Vlaamse publieke zender 1 een serie uit over het eigen Koningshuis. Zoals gezegd, geen dramaserie. Uh, een dramaserie, geen documenteren. De opnames starten eind maart. Ik praat erover met Christine de Vrieze... hoofdredacteur van het Belgische blad-magazine Royals. Mevrouw de Vrieze, goeiemorgen. Goeiemorgen, mevrouw. In Nederland zijn al uh, verschillende films en dramaseries gemaakt... over het uh, Koninklijk Huis. Hoe zit dat in België? Nu Deze serie, die uh, dit najaar op 1 zal uh, te zien zijn... is toch wel uh, een primeur voor Vlaanderen. Het is nog nooit eerder een, een gedramatiseerde, gedramatiseerd verhaal verteld over het Koningshuis. Nee, niet op, niet op die manier. Er is wel op de commerciële zender al uh, wat sketches geweest waarin uh, verschillende royals een, um, een rolletje zijn toebedeeld. Uh -huh. Maar een dramareeks waar toch ook um, historische feiten niet zullen herschreven worden, maar die toch um, gerespecteerd zullen worden, is de eerste keer. Oh. Uh, hoe komt dat? Want ik kan mij voorstellen dat er wel wat te vertellen valt over dit Koningshuis. Ik uh, heb geen idee waarom de makers nu uh, op dit idee zijn gekomen, maar misschien hebben ze ook bij, uh, ja, bij jullie over de grens gekeken dus naar alle populaire en succesvolle series die bij jullie op televisie uh, te zien zijn geweest. Ja, want hier, hier wordt, worden de series goed bekeken, onder andere over Bernard, over uh, Connie en Beatrix. Um, mm -hmm. wie, over wie gaat deze serie? Uh, zijn daar specifieke... Uh, Koningshuisleden het slachtoffer, zullen we maar zeggen... of gaat het, over het breed over het Koningshuis in België? Ik heb begrepen, toch van de makers... dat ze niet de intentie hebben om de geschiedenis te herschrijven... maar dat ze zich ook hebben uh, laten bijstaan... door een aantal uh, vooranstaande historicussen... Mm -hmm. die daarbij geholpen hebben om die uh, ja, passages te respecteren. Maar uiteraard, alles wat achter de paleismuren uh, zich afspeelt... weet, weet niemand... En daar gebeurt dan eigenlijk de toegevoegde waarde. Hoe zij onder elkaar, met elkaar omgaan. Wat precies zal gezegd worden. En zal leren tot bepaalde acties die dan weer publiekelijk zijn gemaakt. Ja, want verwacht u dat het, dat het smeuig wordt, deze dramaserie? Um, ik heb begrepen dat ze toch gaan uh, zoeken om een, een balans te vinden tussen realiteit en fictie. Oké. Okay. Maar u weet nog niet uh, waarom dat in gaat zitten, concreet? Geen, geen idee. Het nee. enige wat mij toch bevestigd is, en zo, is dat ze niet op sensatie zijn belust, ja. maar dat ze eigenlijk een eerlijk portret van koning Albert willen schetsen, als mens en als koning. Juist, ja. ja. Um, ik kan ja. me voorstellen dat bijvoorbeeld uh, prins Laurent wel een interessant onderwerp is. Die wordt toch vaak gezien als een beetje een enfant uh, iemand ja, waar de ook. koning zich ook wel af en toe zorgen over maakt, volgens mij. Denkt u dat het ook over hem zal gaan? Ik denk zeker dat uh, Prins Laura in de serie voorkomt. En in welke de, de, de hoedanigheid denk ik. <laughs> um, ja, met de, met de fratsen die van hem gekend zijn en zo. Want ja, alles wat zich heeft afgespeeld gaan de makers niet uit, uh, uit de weg. Dus er zijn een aantal conflicten geweest uh, met politici bij Laura. Maar er zijn ook een aantal conflicten geweest tussen vader en zoon. Ja. En die zullen ook aan het uh, daglicht worden uh, gebracht. Nou, ik ben benieuwd, mevrouw de Vrieze, We gaan <laughs> kijken. Christine de Vriezen, hoofdredacteur van het uh, Belgische Blad Royals. Dank u wel. Dank u, vriendelijk. Het NOS Radio N-journaal Media Overzicht. Bij mij Raymond Serré. Goedemorgen. Goedemorgen. Uiteraard zwaaien alle kranten de paus uit. En dat doen ze vooral met grote foto's op de voorpagina's. De Telegraaf neemt het letterlijk en heeft een foto van een non... die naar de paus zwaait met een witte doek. De trouw heeft een foto van de helikopter boven het Vaticaan... waarmee Benedictus vertrekt. En op de voorpagina van het AD een foto van een teruglopende vlak nadat hij voor de laatste keer vanaf het balkon van het pauselijk buitenverblijf... duizenden mensen toesprak ook dat andere nieuws van gisteren beheerste voorpagina's van de kranten, namelijk de cijfers van het centraal planbureau die gisteren werden gepresenteerd. Tadee, bekijkt ze met een zonnige blik eindelijk weer groei naar twee jaar krimp. De krant gaat in op de economische groei die vanaf volgend jaar weer wordt verwacht. Ja, dat geldt trouwens ook voor de Volkskrant. Daar wat lichtpuntjes op. Pagina 4 en 5. En de Telegraaf eh, heeft een ander verhaal op de voorpagina. Die meldt dat er te weinig controleurs zijn... om het alcoholverbod voor jongeren te controleren. Of zoals de Telegraaf het zelf schrijft... groot tekort aan drankpolitie. Vorig jaar zouden er 47 diploma's zijn verstrekt aan opsporingsambtenaren... terwijl er 8000 kroegen en supermarkten gecontroleerd moeten worden. De gelederen binnen de FNV lijken zich te sluiten. In trouw, zegt de voorzitter van de ambtenarenvakbond Cabo dat zij maandag aan de FNV-voorzitter Heers het mandaat geeft om met het kabinet en de werkgevers te gaan onderhandelen over een sociaal akkoord. En ook de zorgbond zou dat gaan doen. En ouders in het gooi kunnen binnenkort kiezen tussen dure of goedkope opvang. Staat in het AD, ook wel de gouden en zilveren groepen genoemd. In de gouden groep krijgen kinderen biologisch eten. Mogen ze tot zeven uur s'avonds blijven. En krijgen ze een bord met warm eten. In de zilveren groep is het allemaal net iets minder. Kinderen krijgen huismerkvoedsel. En ze zijn maar welkom tot zes uur s avonds. Nou, u kunt kiezen dus. Als u in het gooien woont. Het staat allemaal in het AD vanochtend. En zo dadelijk, na het bulletin van uh, 7 uur, praten we u bij over de begrotingsproblemen in Amerika. Niet in Nederland, maar in Amerika. Daar zijn uh, bezuinigingen van meer dan 80 miljard dollar ingegaan. Straks meer. De beslissing valt in Tialf. De ascent ISU World Cup finale op 8, 9 en 10 maart in Tialverenveen. Wie pakt de laatste punten en wint de World Cup serie? Support jouw helden naar de winst. Tickets vanaf 22,50. Ga naar Primera of Schaatse.nl. Maak het mee. Op zoek naar productiegebieden voor haar duurzame kwekerij kwam Suzanne in contact met Juan uit Guatemala.